Frank van Laken, regisseur van uh, Village on the Roof. Ja, absoluut. En uh, zeer, zeer graag zelfs. Het is een productie die ik uh, in Nederland uh, twee jaar geleden heb uh, mogen doen. Met de nadruk op mogen, want het was echt een fantastisch avontuur. Uh, toen met Henk Poort in de hoofdrol. We hebben toen eigenlijk gekozen voor een zeer apart concept. Namelijk om alle verantwoordelijkheid in het acteertalent van de acteurs te leggen. En er niet voor te zorgen dat, uh, dat het net de grote decorwissels zijn die, die het drama. En de emotie en het verhaal gaan over sneeuwen. Er is gekozen voor een idee dat alles vertrekt in Fiddler on the Roof vanuit het gegeven grond. Dus het, dus het speelvlak waarop de acteurs staan, wordt eigenlijk de basis van heel het decorconcept. De grond waarop de mensen in Anatefka geboren worden, de grond waar, waar ze leven, de grond waarop ze trouwen, kinderen krijgen de grond waar ze sterven en in dit geval ook de grond die ze moeten achterlaten omdat ze eigenlijk gedeporteerd worden. Ga je nu voor deze Vlaamse versie je baseren op de Nederlandse of ga je totaal met een wit blad papier beginnen en iets nieuws? Nee, ik ga echt de versie die ik toen heb uitgedacht, ga ik naar hier brengen met Vlaamse acteurs. Dat betekent sowieso altijd een andere insteek, want je vertrekt ook vanuit het talent en van wat de acteurs hier aanreiken. Dus zal ik het zo zeggen dat het visuele concept hetzelfde is maar dat de voorstelling zeker een vast andere accenten zal krijgen omdat ik gewoon uh, simpelweg met andere acteurs werk. Ja. De hoofdrollen Lucas van den Eindek, Karin Jacobs, Jelle Kleijmans, Clara Kleijmans ook, Anna van Opstal en Deborah de Ridder. Waarom deze uh, cast? Goh, heel simpel, omdat dat volgens mij de juiste mensen op de juiste plaats zijn. Dat klinkt als een cliché, maar, maar dat is zo. Als ik die musical moet maken en ik mag zelf de cast samenstellen dan, en ik kom bij, bij die namen uit, dan, dan is dat vooral omdat ik weet dat het acteertalent, want in uh, Fiddler on the Roof gaat het in de eerste plaats ook over acteurs die die personages zeer geloofwaardig en zeer authentiek moeten neerzetten. Het gaat niet zozeer over de, over de grote zangstemmen, hè, maar, maar over de integriteit waarmee een personage wordt neergesteld. Uh, je moet uh, van A tot Z geloven. In, in de karakters en ik zeg niet dat er geen andere acteurs zijn die dezelfde geloofwaardigheid hebben maar naar mijn gevoel moet ik die productie met met deze mensen maken Wordt dit de najaarsmusical van het, van het jaar, zoals Oliver dat was vorig seizoen? Ik denk dat dat moet blijken, ik denk dat, dat zeer pretentieus zijn om dat nu te zeggen het enige wat ik kan zeggen is dat wij er alles gaan aan doen om daar een ongelooflijk schoon menselijke voorstelling van te maken. Met al de ingrediënten die eigenlijk al in het script en in de partituur zitten. Je hebt die fantastische partituur die toch zo mooi blijft. En je hebt dat onwaarschijnlijk menselijke verhaal vol humor, vol ontroering. En uh, we volgen uiteindelijk Pars Pars prototo staat tevje wel symbool voor een strijd die heel veel mensen moeten voeren om los te geraken van hun eigen wortel soms om de mensen die je omringen en die in dierbaar zijn, gelukkig te maken. Na Daans, waar je ook gekozen hebt voor Lucas van den Einde in de hoofdrol, kies je nu ook opnieuw voor Lucas van den Einde als Tevje. Ja, je kan zeggen van, dat is geen gemakkelijke keuze misschien, want het is geen musical acteur. Kijk, ik, het predicaat musical acteur, ik denk dat dat niet bestaat. Ik denk dat de, de tijd ook voorbij gestreefd is dat we zeiden dat is de musical acteur, dat is een tv acteur, dat is een soap acteur. Ik denk dat we de acteurs om te beginnen niet in die vakjes mogen opsplitsen. Waar dat mij om gaat, en dat was ook zo voor, voor, voor Daans, was dat zo van wie gaat het publiek perfect laten geloven van A tot Z, uh, wat hij vertelt en wat, wat hij voelt. En ik ben er zeker van dat Lucas, met wie dat ik inderdaad... ...ik steek dat niet onder stoelen of banken, fantastisch heb kunnen samenwerken in dans. We voelen elkaar uitstekend aan, elke seconde. Dus ik denk dat dat een zeer goede basis is om uh, dat tweede avontuur, dat trouwens ook niet het laatste zal zijn, uh, opnieuw aan te gaan. Een ja. zeer belangrijke vraag, gaan jullie met een live orkest werken of uh, niet? We gaan absoluut met een live orkest werken. En uh, de specificiteit van deze productie zal zijn dat we eigenlijk een uh, quasi arkoestisch orkest gaan hebben. Dat wil eigenlijk zeggen dat we geen gebruik gaan maken van samples... In de keyboards, hè. als je een strijker hoort, zal het een authentieke strijker zijn, zal het een echte strijker zijn. De arrangementen zijn zo uitgepuurd, dat het eigenlijk quasi-akoestisch zal klinken. En dat vind ik juist de grote meerwaarde, ook muzikaal. Omdat we bij dat zeer integer, eerlijk verhaal ook een zeer eerlijke, integere muzikale klank krijgen. Ja. Mag ik bijna concluderen dat Frank van Laken een huisregisseur van Music Hall wordt? Want straks staat ook Nabucco gaan te komen en in Vox nationaal en dan uh, domino ik denk dat dat de verkeerde conclusie is voor musical van vlaanderen doe ik dit jaar één productie en daarnaast ga ik een opera hernemen die ik in 2000 al heb gemaakt na boeken dat was dan voor opera hall dus niet voor musical en een domino is een productie van vtm dus uiteindelijk heeft, uh, heeft dat niks met musical van vlaanderen te maken wat je wel mocht aannemen is dat ik dit jaar iets meer dan andere jaren in het binnenland zal zijn. Daar dat ik eigenlijk andere seizoenen, soms 7-8 maanden in het buitenland ben. Ben ik misschien met wat meer producties vertegenwoordigd in, in Vlaanderen, maar dan nog altijd uh, en gelukkig voor uh, verschillende producenten en huizen. Oké, okay, dankjewel. Heel veel succes Frank van Lagen met jouw producties die hier in Stadschap staan en, uh, en seks ook in Forst Nationaal. Merci, merci Bert. Dankjewel.